Nu, allemaal weer goed luisteren. Ik ga verder vertellen. Het verhaal wordt steeds spannender. Ze zijn de boeven op het spoor. De paardjes lopen wat ze lopen kunnen. Beertje Kolarkol heeft een prachtig uitzicht, zo hoog boven op de koets. Omdat ze hard rijden, waait er tenminste nog een zacht briesje om de oren van de raven Kolarkol. Maar Hector, nou, oh, ik heb het nooit een leuk spel gevonden. Maar ja, ik zit toch eenmaal in die kar. En bovendien, ik wil de schat terug. Vuile boeven, ze bezorgen ons toch maar een hoop ellende. Zijn we er al, Rat? Ik zou nu wel eens een avontuurtje willen. Zeg, wat botst dit karretje? Slechte vering, hoor. Mevrouw de Berin, we doen dit niet voor onze lol. We moeten het goud terug hebben. Doet we anders ook eens wat? Rijden we wel de goede kant op? Schitterend landschap, dat wel, hè? Oh prima, kant op hoor. Ja, zo ver ben ik nog nooit van mijn leven geweest. Ik begin er nu plezier in te krijgen. Zie je, Coragol, waar ze gelopen hebben? Die voetsporen. Ze zijn nog vers. Zet hem op paardjes. Hoe bedoel je, Raaf? Vers? Dat zeggen de cowboys altijd. Dat betekent dat de rovers hier net langs zijn gekomen. Wat zullen we nou tegen die boeven zeggen als we ze tegenkomen? Iets van hem, uh, hand omhoog en geef terug die schat. Het is ons goud. Het is dat je het zegt. Boeven hebben vaak schietgeweren. Daar had ik niet aan gedacht. Ik zal weer een plannetje moeten bedenken. In de koets maakt Hector ook een plan. Hij zit geloof ik vreselijk op te scheppen. Waarom zou hij zich toch zo uitsloven voor Griseline? Luister Griseline. Ik loop zo stoer mogelijk naar de grootste boef toe en zeg... ...vuile boef, hier mijn goud. Als hij het niet geeft, dan pak ik een andere boef en sla hem daarmee gewoon tegen de grond. Dan neem ik een touw en bind hem vast aan de boom. Wat een enge dingen wil je allemaal zeggen. Dat moet je heel anders doen. Ik zeg tegen die enget... ...kom boefje, geef terug die glimmertjes. Stoute jongen, dat is toch niet van jou? Geef terug. Ach, wel nee, dat is niet spannend genoeg. Ik wil knokken, vechten voor mijn geld. Hé, hey, we stoppen. Zouden we wat aan de hand zijn? O Griseline, hou me vast, was ik maar nooit een held geworden. Had ik nou maar niks gezegd, wat schiet ik daar nou mee op? Straks komt er een vuurgevecht of krijg een klap op mijn kop. Daar komen nog brokken van, dat loopt nog zwaar uit de hand Dat ik het niet te laten kan, waar zit mijn rattenverstand Ik moet weer opscheppen, ik moet weer de held wezen Ik moet weer door de woestijn, O, oh, zat ik maar lekker weer thuis Was ik nou maar stil geweest, niet altijd die grote mond Straks komt er zo'n prairiebeest, de kogels vliegen in het rond Daar komen nog brokken van, dat loopt nog zwaar uit de hand en dat ik het niet laten kan, waar zit mijn rattenverstand? Wow. Er is iets vreselijks gebeurd. Griselien is gevangen genomen. Opeens stonden de drie woest uitziende boeven voor de koets en dwongen de paarden te stoppen. Iedereen was sprakeloos toen ze het deurtje van de wagen openrukten en Griselien uit de armen van Hector de rat trokken. Oh, je maakt het verhaal wel erg eng hoor Straks worden de kleutertjes nog bang Onze verhalen lopen toch altijd goed af Hector Laten we verder gaan Waar waren we? Jij moet nu hoognodig een plan bedenken Waar zouden die boeven heen zijn met Grisselin? Zie je die rookpluim daar? Ja en die rode vuurgroet. Daar moeten ze zitten Achter die berg Ze hebben een kamp opgeslagen oh, oh, oh, Kom mee we smeren hem En Grisselin mag gewoon laten huilen bij de boeven Niks ervan ik heb een idee. Een plannetje zo gezegd. We gaan ons verkleden als cactussen. Tussen al die cactussen zullen we niet opvallen. Ze denken dat wij ook cactussen zijn. Met al die stekeltjes? nou mij niet gezien. Wat moet ik dan doen als ik een cactus ben? Hey, snap dat nou? We schuifelen heel stiekem naar ze toe. Wij zijn cactussen. Die stekeltjes, wij verstoppen ons, heel stiekem, dan zien ze ons niet, en we schuffelen. Zo'n verdriet. Ze heeft verdriet. Ik durf niet verder. Nee, met het verhaal bedoel ik. Het wordt mij te eng. We moeten nu wel doorgaan. Ik, uh, ik vind het ook de verkeerde kant op. Gaan met het verhaal maar we hebben het zelf bedacht. En dan kan je niet meer terug. Oh, lijkt me niet zo wel. Het is op mijn stem geslagen. Maar dit is nog ik kerel van geleiden hoor. Dat nou weer. Kalm, kalm, meneer Graaf. U bent de enige die ons redding kan brengen. Oh, hoe komen we hier ooit weer uit? Kan u de zon niet laten opgaan? Het is zo donker. Hoe moet dat dan? Luister, de drie redders hebben nog steeds hun kachterspak aan. En stekelig sluipen ze naderbij. Op een hoek van een rots zien ze opeens het kamp van de boeven. Aan een piepklein pianootje zit een even piepklein cowboyje te spelen. Hij ziet er helemaal niet één uit, maar die andere twee met die zwarte baarden zien er gevaarlijk uit. En de vlammen het kampvuur weer kaatsen in hun ogen. Die vuile boeven, zien jullie die goudzak? Oh, als ik ze te pakken krijg, dan zal ik ze ervan laten lusten. Nee, niet van het goud, klappen geef ik ze. En pas op als ze terug slaan. Ze zien er inderdaad niet zo mooi uit. Maar zouden ze nou echt kwaad doen? Misschien hadden ze dat goud wel ergens voor nodig. Ach, laat ze eigenlijk maar. En Griezelin dan? Kijk eens achter die grote groene cactus. In die kooi zit een weer. Wat, wat, wat een weer, een weer in? Dat is Griezelin, mijn vriendin. Vuile schurken! Ik ga er naartoe, held of geen held. Oh, ik kan dat niet aanzien. Ze moet bevrijd worden. Stil Hector, stil. Direct horen ze ons nog en dan nemen ze ons ook nog gevangen. Zie je dan niet dat ze veel sterker zijn dan wij? We moeten een onttrekkende beweging maken. Zo gaat dat in cowboy verhalen. We gaan ze van achteren aanvallen. Ongemerkt kruipen ze om het kant van de boeven heen en zijn nu heel dicht bij de kooi waarin Griezerling zit opgesloten. Lieve ouders thuis, ik ben bang, al oh, werd ik maar bevrijd. Schurken, hoe kom ik weg bij dat gespuis? En niemand weet waar ik zit al die tijd. Als ze mij gaan plagen, dan sla ik met de koekenpan. En als ze gaan schelden, nou, al ben ik een berenvrouw Dan schreef ik gewoon terug, en dan ren ik vliegens vlug Naar de matte klopper en sla ze bont en blauw Was ik maar weer bij mijn lieve ouders thuis Ik ben bang, al werd ik maar onvreden? Schurken, hoe kom ik weg bij dat gespuit? Ik zit al die tijd schrokken. Hoe kom ik weg bij dat gespuis En niemand weet waar ik zit al. we weten waar Gryzeline zit. Nu zal ik even vertellen hoe het storen ploegje... ...raaf Colargoal en sterke rat Gryzeline de berin gaan bevrijden... ...uit de klauwen van de woeste boeven. Ik laat voor het gemak, dan zien we het beter. De zon even opgaan. En nu gebeuren er opeens allerlei dingen tegelijk. De raaf vliegt tot boven het kamp van de boeven... ...en laat een snavel vol kakte op de boosdoeners neerdalen. Au, au, au, krijzen de schurken... De stekeltjes zitten in hun haren en kleren, het is een kostelijk gezicht. Kijk ze eens dansen, net goed voor ze. Maar nu moeten we ze bestormen. Hoe gaat dat dan? Gaat het dan regen ofzo? Nee, tuurlijk niet, erop afrennen en dan heel hard boeren roepen. En dan schrikken ze zich een mooi hoedje. Ik geloof dat boeren roepen niet voldoende is, Hector. Ik heb een beter plan. Uh, weet je wat, er is één ding dat je heel goed kunt. En dat is hardlopen. Wel nu, je loopt gewoon als rat het kamp van de boeven binnen. Je doet zo zielig en hongerig mogelijk. Maar en wat dan? Moet ik me dan ook gevangen laten nemen? Ik kijk wel uit. Juist, jij laat je gevangen nemen. Dat wil zeggen bijna, zo dat ze je niet kunnen pakken. Ondertussen maken wij de kooi open en bevrijden Griezeli. Afgesproken. Ja, doe het nou maar, Hector. Je durft het best. Hector wandelt zielig en uitgeput naar de boeven toe. Natuurlijk herkennen ze hem onmiddellijk en willen hem, hem grijpen. Hector is er steeds te slim af. En ja hoor, ondertussen kunnen de raaf en kolarkol het verdrietige beerenetje laten ontsnappen. Maar oh, ontzettend! De hele koets lag in stukjes en diggeltjes verspreid over de grond. Het kleine cowboytje had een grote steen van de berg af laten rollen bovenop de koets. Wat nu? Hector komt aanstormen. Van de schrik heeft hij de goudschat vergeten mee te nemen. Hé, hey, is, is Giseline daar? Oh, gelukkig. Hé, hey, maar wat is er met de koets gebeurd? Oh, hoe moet dat nou weer? Wie heeft dat bedacht? Ik zou het niet weten. Maar, we hebben de toverzak nog. <middels> We hebben een toverzak, hippie, boera, op oh wat een gemak. Daar kan je als een gevaar is alles mee doen. Hij zit vol met toverspul, hokken en pokers geen jouwe krul. Nu zijn we als een gevaar is de kampioen. Een beul, een zaak, een luchtballon, een opblaasboot. Ook een oude toeter voor de muziek, je weet het nooit Prachtige toverzak, Die oh wat een gemak Daar kan je als een gevaar is alles mee doen Hoera, nu zijn we als een gevaar is de kampioen De toverzak van de oude Indianen Oom. dat is de redding Hij mocht niet eerder worden opengemaakt dan wanneer er zeer grote moeilijkheden waren en dat is nu toch wel het geval. De toverzak is gelukkig heel gebleven, ondanks de zware klap van de steen. Nieuwsgierig halen ze de zak tevoorschijn. Wat zou erin zitten? Ik hoop dat er een pijlenboog in zit. Dan schiet ik ze een pijl achterna. Niet zo driftig, Hector. Laten we eens kijken. Een vishengel, een paar pantoffeltjes, een half witte brood. Hé, hey, een luchtballon. Ja, opblazen, jongens. Gaan we door de lucht achter ze aan. Want we moeten de goudschaat nog terug hebben. Ja, maar ik heb hoogtevrees. Ik ben geen vogeltje zoals de raaf. Zit er niet zin voor op de grond en een paar fietsen of zo? Grieselien, wat wil jij? Hoe voel je je? Ik ben weer helemaal de ouwe, hoor. Nou, die robbenkloppers. Gunst, dat een onbeleefde heren waren dat toch. Alleen dat kleine kereltje beviel me wel. Ik wil anders echt niet op de fiets, hoor. O, die hobbelkeien. Hebben jullie dat dan niet gezien? Er zitten geen fietsen in. Maar wat zouden jullie zeggen van een treintje? Een treintje? Hoi, mag ik dan sturen? En dan gaan jullie achterin. Tjoeke, tjoeke. Ja, maar wacht eens even, wacht eens even. Een oh, no, opblaasboot. Dat is ook niet niks. Zien jullie dat? Ik wil een kapitein worden van een schip. Dat heb ik altijd al gewild. Ik heb liever die trein. En jij, Grisselie? Is er geen van bij? Ik heb altijd al zo graag op een olifant willen zitten. Nee, ik wil een boot. Ik heb een... Ja, maar we hebben toch een boot. We kunnen allemaal olifant. tegelijk vinden. Niet allemaal tegelijk, zo hoort het niks. We kunnen maar één ding kiezen, foei. Wat die de indianen wil zeggen als hij het hoort? Laten we dan een opblaas-olifant-trein nemen. Zit hij er niet bij? Stil, stel Rat. Ik stel voor om toch maar de trein te nemen. Want daar zitten we het gemakkelijkste in. In die boot hebben we geen ruimte genoeg. En die olifant... Dat was zeker maar een grapje Nee hoor Na veel heen en weer gepraat Wordt dus besloten dat de trein uit de toverzak moet komen Dat is een leuk gezicht De raaf zegt O, indiaan, mag ik van de toverspullen de trein En ja hoor, opeens is er een trein Het treintje wordt op de rails gezet De stoommachine begint te rommelen en te buffen Ons treintje brengt ons overal Te lang Hij heeft geen haast, maar hij weet ook niet dat ze nog steeds achter de boeven aan zitten. Hector gooit nog een schepje kolen op het vuur. Wat is dat? Rommel, de bom, de motor is kapot! En de trein is net boven op een hoge berg en rolt in een sneltreinvaart naar beneden. Ze kunnen niet meer remmen. Hector is er niet van onder de indruk. Hij zit voor het eerst van zijn leven in een trein. Zo gaat hij lekker! Schiet op, luie trein, doorrijden! Jongens, hoe gaat hij zo? Hector, niet te hard! De motor is afgeslagen! Direct vallen we in het ravijn! Hé, He, wat is dat een ravijn? Dat is een hele diepe kuil. En als we daarin vallen, zijn we nergens meer. Wacht maar, in de toverzak zit nog wel een extra rem. Als ik er niet was en de toverzak niet, zou ik afremmen. Hé, hé. Gelukkig, dat gevaar is ook weer voorbij. Beertje Kolarkool neemt nu het stuur over en meteen gaat het veel rustiger. Meneer de Raaf tovert ook nog even een verrekijker uit de zak en nu ziet hij in de verte de boeven die op hun paarden door de prairie rennen. 100 meter daar achteraan lopen de circuspaarden. Die waren zeker achter de schurken aangehold. Daar heb je onze paarden. Goed zo, we hebben ze bijna. Wat goed van die paardjes. Ik was al vergeten. Zet hem op jongens. Rij je met die trein. Wat een lawaai in dit verhaal. Laat ik het maar eens verder vertellen. Zo gaat het mis. Boeven worden zo nooit gevangen. Het treintje gaat met een noodgang de berg af. De boeven komen steeds dichterbij. De circuspaardjes gaan nu voor de voeten van de boevenpaartjes lopen. Maar de boeven worden moe. Ik zie ze afstappen. Ze leggen zich ter ruste achter een grote steen. Maar wij hebben ze gezien, de boeven. De trein remt af en stopt bij de steen. Nu kunnen ze ons niet meer ontsnappen, maar wat hoor ik? Ze zitten nog te zingen ook die brutale vegels. Het is me wat? Ja. zal de boven wij kunnen snoofen en adem snuiken lekker bestem in veel de westen en lekker stelen Precies. En hoe... Hoe hebben ze het lef, hè? Maar ik zou het verhaal tot een goed einde brengen. Nadat ze stevig gedronken hadden, gingen de boeven een uiltje knappen. Rompels weer de stouterts zomaar op de grond te slapen. Dat is geen hoor. De zak met goud staat tussen de heren op de grond. Stil, ik heb ook eens een plannetje. Zie je dat touw? Ik bind ze gewoon aan elkaar vast. Kunnen ze niet meer weglopen. Zou je dat nou wel doen, Hector? Als we dat goud nou eventjes pakken... is er toch geen vuiltje meer aan de lucht? Wel een vuiltje. Vuile boeven. Zal ik het doen, meneer de raaf? Doe het wel voorzichtig, hè? Bind jij ze vast en dan pak ik de zak met goud. Nu loopt het helemaal mis. De raaf had het mij ook moeten laten vertellen. Ik geef nu een ooggetagen verslag. Hector wordt als een raaf door de lucht gegooid... De boeven maar of ze sliepen. De raaf pikt met zijn snavel op de koppen van de boeven. Colarcol en Griseline maken van de gelegenheid gebruik om snel de zak af te pakken. Hector, ook niet voor de poes, heeft er al een te pakken. Ziezo, die kan niks meer doen. Daar gaat nummer twee en drie... Gewonnen! Hé, was maar dat vechten. Ziezo, die schurige boeven zijn gepakt. Het spel is uit. Helemaal niet. Boeven die gevangen zijn moeten naar de gevangenis. Moet dat nou... Het spel is toch afgelopen? Ik moet naar huis, ik moet eten. Ik heb ook wel trek in een hapje. Nee, niks ervan. Eerst de boeven in de gevangenis. En dan gaan we naar huis. Wie heeft er eigenlijk gewonnen? Het was wel een leuk spel, hè? En fijne muziek van mijn grammofoonplaatje. Zal ik hem afzetten? Nee, nee, nee, nee, niet doen. We moeten nog één keer zingen van die vuile boeven. En daarna gaan we naar huis. En dan mogen de kleutertjes de plaat afzetten. Tenminste, als dat mag van je moeder. Maar wat ben ik moe? Net wat je zegt, was me dat spelen. Dag, tot ziens allemaal. Tot, tot ziens. ziens. Die vuile boeven. Ze zijn gevangen. Ze zitten netjes en stevig op slot. Krikrek op slot, krikrek op slot. Die vuile boeven. Ze moeten drommen, en dat is hun straf. En lekker poe, en lekker pu, en lekker poe. Ze moeten tot ze aardig zijn, in de gevangenis gaan zitten. En als ze daarna weer lief zijn, dan zijn ze vrij en dan ook nooit meer doen. Lieve boeven, fijn. De boeven, nu nooit meer stout zijn, een hand en een zon, nou nooit meer doen.